In de grote steden in India is het een chaos door massale protesten van mensen van de laagste kasten... die betogen tegen een omstreden wet die wordt afgeschaft. Daardoor gaan mensen die de zogenoemde Dalits discrimineren of misbruiken voortaan vrij uit. Op sommige plaatsen lopen protesten uit de hand. Er zouden zeker vier doden zijn gevallen. In de Syrische stad Douma is de laatste en grootste rebellengroep begonnen aan de aftocht, melden staatsmedia. Douma is de laatste stad in Oost-Ghouta die nog in handen was van de rebellen. Door het Syrische leger omsingelde Douma bij Damascus lag de afgelopen maand zwaar onder vuur. In de stad zijn tientallen, zo niet honderden gewonden die medische hulp nodig hebben. Het weer op veel plaatsen regen of motregen, in het zuiden tijdelijk droog, het wordt 9 tot 14 graden. Morgen wisselen bewolkt en later buien, mogelijk met onweer, dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het niet heel druk op de weg. Maar op de A1 Amersfoort Amsterdam rijdt het wel langzaam. Tussen Hoevelaken en Eembrugge. Een kwartier eh, extra ongeveer. En op de A28 Zwolle Amersfoort. Wat langzaam rijdt het verkeer tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Dat was de verkeersinfo. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Can't find the key without you, and I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 There's a good tradition of love and hate. staying by the fireside, know the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. And your too proud. Your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? Cause of all choices you have made This didn't do a lot for me